7 uur. Dit is Lieselot Thomas van het NOS-journaal.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 Met nu, de Euro Breakdown. De aardkloof. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 Wie dat zijn, dat hoor je vanzelf voor allemaal voor mij. Dus geen grote veranderingen deze week in de lijst der lijsten. En nee, zo direct rond de klok van half vier gaan we kijken naar. Nee, gaan we niet kijken. Gaan we luisteren naar Tim met de Formule 1 update. Een uurtje later gaan we luisteren naar de top 40 van Nederland. En dan een kwartiertje later weer zijn we toegekomen aan de top 3 van deze week. En nee, zo direct gaan we beginnen dus met de top 40 van deze week. Maar niet voordat we hebben geluisterd hoe de top 3 er vorige week uitzag. Nummer drie.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 Let's start living dangerously danger oh. oh. oh.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 Nieuw binnenkomen dus op uh, 31 Mike Perry samen met Shy Martin. Prachtige rustige nummer uh, van uh, hun Die Ocean. Een van de nieuwste nummers van hun. En uh, Mike, uh, Mike Perry die heet eigenlijk Michael Persson uit Zweden. En legt zich uh, in beginjaren vooral toe op het maken van uh, remixen. En in uh, 2016 komt dan zijn eerste track uit die je uh, net hoorde. Hey, door naar de volgende nieuw binnenkomen. Die vinden we op een uh, 30ste plaats.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 Nou, in het voorjaar van 2013 brengen ze Mozart's House eh, tot de top 20 van de Britse hitlijsten. En in januari van 2014 verschijnt hun vierde single. Uh, Rotherby, waarop ook uh, Jess Glyn te horen is. Nou, het nummer komt uh, binnen op de eerste plaats van de Britse hitlijsten. En staat daar uh, vier weken genoteerd. Ook is die plaat uh, best wel lang genoteerd geweest in de Europese hitlijsten ja, Uit mijn hoofd het iets van uh, 26 uh, weken of zo. Nou ja, um, Real Love is ook alweer een... Uh... Een uh, nummer van hun, opnieuw met uh, Jess Glyn. En uh, Stronger, nou, die blijven steken in Nederland in de tipparade. Die komen niet echt veel verder. Na nou, het tweede album van Clean Bed moet in 2016 verschijnen. Tears uh, verscheen in mei als voorloper van het album. Waarop uh, X-Factor winnares Louisa Johnson de vocale voor haar rekening neemt. En deze plaat is dus nu binnengekomen op een dertigste plaats.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 And for missing the pain, I get the feeling. Maurice Mulder. van deze week. Meu met de final song. Hey, het is half vier geweest. En aan de telefoon hebben we daarvoor uh, niemand minder dan uh, Tim Toerman uh, Koemans. Goedemiddag Tim. Goedemiddag. Zat je weer de Tour te kijken? De, nee, de Tour is lang en breed afgelopen. Al oh, weet ik veel joh. Ik heb alleen, ik heb alleen interesse in uh, iets met vierwielen, niet met twee wielen toch?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 dan proberen ze, die, die tijden zijn niet daar om twee uur want dat zou dat bij ons nacht zijn. Dus ze proberen dat voor Europese tijden, proberen ze die wedstrijden zo in te plannen. Dat ze wel een dag in daglicht kunnen rijden, maar dat het uh, zichtbaar is voor de Europeanen. Ja, oké. Okay. Maar goed, in Abu Dhabi bijvoorbeeld, hebben ze ook gewoon uh, verlichting. Ja, klopt, maar dat doen ze alleen maar zodat de Europeanen kan kijken. <laughs> en omdat daar voldoende ja, geld is. Donker.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 Dank daarvoor weer. Uh, volgende week uh, zal dit gewoon weer zijn op de klok van half vier. Wij gaan luisteren naar de nummer 26. Hoy mm -hmm. the trumpets blow And them say you have the comedy, comedy So me won't get some and come trouble trouble. Boss, two buckle of the bubbly, bubbly Call two friends and then double doubly Girl, so hot, she a bubbly, bubbly And she know when she got she a carry me remedy Honey, look good, girl, you ever be winning it Sonny, top right, girl, you never be dimming it Take up your body, cause you're inner, your element Honey, body, me take up a permanent residence Come bets, Blue!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 up the ...met uh, One deze week op uh, 22... ...hier op uh, Sivim Zandvoort uit Zero Breakdown. De daarvoor hoorde Shawn Sean Mendes met Treat You op 25... ...en daarvoor Sack uh, Noel met uh, Trumpets op uh, 26. Hé, hey, wij gaan het laatste nummer draaien van het uh, eerste uur... En die is in handen van uh, Lucas Graham...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 But now they're all standing right in front of me. <laughs> Mama said that it was okay. Mama said that it was quite all right. Our kind of people had a bed for the night. And it was okay. Mama told us we were good people.